Plot met het NOS Journaal. Franse militairen hebben bij een speciale operatie in Mali... tientallen jihadisten gedood. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Bij de actie zijn twee Malinese politieagenten bevrijd... die door de jihadisten werden gegijzeld. In totaal zijn 33 strijders gedood. één man is opgepakt. Frankrijk heeft 4500 militairen in de Sahelregio. Die worden vooral ingezet in de strijd tegen moslim-extremisten. Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen wordt opnieuw uitgesteld. In elk geval tot half januari. Eerder had de rechter het afschieten al verboden tot eind 2019. Staatsbosbeheer wilde vanaf 1 januari de afschot hervatten. Maar dat staat de rechter niet toe. Er is veel te doen geweest om de edelherten in het gebied. Doordat er te weinig voedsel is, wilde Staatsbosbeheer er zoveel afschieten... dat er uiteindelijk nog maar een kleine 500 zouden overblijven. In India zijn de afgelopen tien dagen zeker 19 doden gevallen... bij demonstraties tegen de nieuwe immigratiewet. Honderden demonstranten en agenten raakten gewond. Tot nu toe zijn volgens de autoriteiten 5500 betogers opgepakt. De bevolking gaat massaal de straat op sinds die nieuwe wet is ingevoerd... die volgens critici de moslimminderheid buitenspel zet. Vanwege de aanhoudende protesten geldt op veel plaatsen een avondklok... en ligt het internet- en telefoonverkeer deels plat...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 ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met nu nu Entertainment for you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 Jeruzalem. Alle venters hadden eigen ariaan Sprot en haring voor begonnen Zelfs in fabrieken kwam van overal Van machines doen, klonk in de confectie een mooi meisjeskoe. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkastel. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonken het mee. van Pallia's of Jeruzalem. Hilvers en drie bestond nog meer, maar ieder zijn eigen stem. Zelfs de tijd van het jaar met ZFM. ZFM. Mijn hart ligt voor je open. Hoeft geen cadeau te kopen. Ik heb een plan. Ik wil alleen bij jou zijn. Zorgen. Leef met mij mina morgen Wat denk je ervan Ik wil alleen Bij jou zijn Ik wil een voorgaande nieuwe weg In slaan, dus kom nu heel snel Naar me toe Ja, daar zijn we. Zo, en dat is, uh, ja, je luistert nu naar uh, Christophe. en Kerstmis 4. Niet alleen. Welkom uh, hier bij uh, ZFM Entertainment for you op 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk hebben we vandaag ook weer een gast in de studio, Frans Van Adrigen. En hebben het over alleen maar een liefde. De zijn CD, dus daar gaan we over. Dus ik zou zeggen tot zo. Door mijn gedachten Ik kan niet langer wachten Oh wat een dag Ik wil alleen bij jou zijn Laat alles staan, geen tijd voor langzaam avond Dus kom nu heel snel naar me toe Want kerstmis vier je niet alleen Maar met veel vrienden om je heen Want ik het liefst van al u krijgen zaal. Is Kerstmis met jou, met jou, met jou En als je toch nog even twijfelen zou Dan zoek ik de weg helemaal tot bij jou Zo weet ik dat Een feest voor iedereen, wat ik het liefst van al nu krijgen zou, is kerstmis. Ja, oh, dat was hij dan, Christophe. Christophe is onze zuidenbuur. En Kerstmis 4 niet alleen. En ja, ik zou zeggen, welkom, Frans. Een hele goede dag. Even kijken. Uh, nu moet hij wel doen. Ja? Ja, ik, ja, uh, ja. ja, ja volgens mij. Ik, ik hoorde mezelf al, hoor Ja, ja ik, ik hoorde een echo. oké, dus. oké. Okay, okay, okay. hey, nogmaals, uh, goedemiddag. Ja, een flinke rit hier naartoe. Ja, een stukje duren, maar uh, ja, goed, uh, als je door het land optreedt, dan uh, ben je ja. het eigenlijk wel gewend, toch? Mm, ja, nee. <laughs> ja. <laughs> ja, je bent er nooit aan. Net nee, nee, inderdaad. Hey, um, ja, ik, ik heb uh, hier een single voor me liggen jouw nieuwste single. Uh, Alleen maar liefde. Uh, vertel eens, hoe is die tot stand gekomen? Nou, Alleen maar Liefde is uh, tot stand gekomen door, uh, door Ali Bakker eigenlijk. Uh, ja, ik heb eigenlijk een tijdje terug uh, toch weer de stoute schoenen aangetrokken... om uh, toch weer contact op te nemen met Ali Bakker... omdat zij toch een van de beste tekstschrijvers uh, is, zeg maar, van, ja. uh, van Nederland. Ja. Schrijft voor uh, heel veel grote artiesten, uh, bekende Nederlanders, zeg maar. En uh, ja, tot mijn verbazing kreeg ik gewoon toch uh, een aantal demo's uh, door... Uh, waaronder Alleen maar Liefde... En toen had ik echt zoiets van. Uh, ja, die wil ik, die wil ik. Daar zat echt een, ja, daar zat echt een melodietje in die toch bleef hangen. En. Uh, ja, de beslissing was heel snel genomen eigenlijk. Oké. Okay. Ja, Ali. Uh, ja, voor de meesten die van Nederlandse muziek houden, die, uh, die kennen haar vast wel. Ja, uh, zeker. Van, uh, van Django Wagner, uh, Stef Eckel, uh, Jeffrey Hees, Ferdelitz, uh, Willem Bart. Uh, ja. Noem ze hem allemaal op. Ja ja ik, ik, ik ben zelf ook wel een klein beetje een fan van Ali. De, destijds hebben we heel veel contact gehad en, ja, ik ben eigenlijk een beetje uit het hoofd verloren. Okay. Om het maar eerlijk te zeggen. En ja, maar goed, dat, dat zal vast wel weer goed komen. En, en nou verrassend dat jij hier weer bent. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb teksten gehoord en van Ali zeg maar de demo's dat ik denk van, ja goed, hoe, hoe komt die vrouw aan die woorden, weet je wel. Ja. En, nou, ze, ja, schrijft, ze schrijft echt super mooi. Ja, ze schrijft mooi en uh, ja, ze zingt zelf ook. Uh, ja. uh, en, uh, ik weet, destijds dat ik haar uh, leren kennen... Was, schreef ze ook uh, muziek voor Mike van Dijk. Ja, het dat klopt. Uh, klopt. Ja. De, de, de, zo heb ik haar eigenlijk een beetje leren kennen. Ik, en, uh, ja, ik ken ze sinds kort dan. Ik ken ze wel al langer natuurlijk, maar uh, sinds kort heb ik er echt wel uh, ja, veel contact mee. En uh, ja, ik kan, uh, ik kan mededelen dat ze uh, voor de volgende 12, 13 platen, uh, ja, staat Ali Bakker uh, als zijn de tekstschrijfster. Ik denk dat we hem uh, even gaan beluisteren in de single. Dat is helemaal goed. Verrassend. En ik voel me, voel me rot. Zou je wel begrijpen waarom ik dit doe Weet niet goed hoe ik je dat vertellen moet Het is gewoon die onwetendheid voor wat je voor me voelt Wat mij is overkomen, ik ben weg van jou Weg van jou Niets is zo belangrijk voor mij bij jou te horen dat je van me houdt Van me houdt Maar twijfel neemt de overhand en angst slaat toe Jij moest dus weten wat dat met me doet Het is gewoon die onwetendheid voor wat je voor me voelt Je in mijn ogen kijkt, wanneer ik met je vrij. Dans van Adrichem en Alleen maar liefde hier aanwezig aan de tolweg Tina in Zandvoort. Ja, heerlijk. Heerlijk nummer. Ja, een lekker nummer, Lekker, een lekker dus, tempo, ja. ja je... Een vrolijke, vrolijke ja, zomerse melodie eigenlijk. Ja, wij hadden toen we de demo hoorden dat uh, mevrouw uh, Smorgen eigenlijk in één keer spontaan uh, rondliep met Alleen maar liefde. Ja. Dus ja, dat, dat zegt eigenlijk ah, wel iets, hè? Ah, Nee, maar het, het klinkt ook ja, een lekkere zomers. Het is, het is een nummer dat je zegt van nou, het zonnetje schijnt en we zitten hier aan het strand. Ja. Vrolijk nummer. En zandpot op het strand. Ja, ja, ja, ja. ja, dat doen we van de, van de zomer. Van de zomer doen we het met, doen we maar doen we nog over. een keer voor over. Ja, doen hey, we. Uh, Frans, ik heb, uh, ik heb hier een nummer voor me staan. En, uh, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Dat is uh, mijn allereerste eigen single, uh, zeg maar. Uh, mijn eerste... Liedje wat ik, wat ik zelf opgenomen heb. Ja. En um, ja, ik kwam toen in contact met uh, Peter van Hierop... van Strictly Music in, uh, in Aastwaarderen. Bij ons, vlakbij Eindhoven, zeg maar. Ja. En uh, die zei toen van... Uh, ja, heb, je een, uh, heb, je een, heb je in ieder geval iets waar je over wil zingen? Heb je een goed onderwerp? Nou, ik zei toen... Uh, ja, wat mij eigenlijk als eerste binnenschoot was... Uh, mijn vader en mijn opa, die zeiden altijd van... Uh, ja, degene wie leent is goed... Maar degene wie je terugbrengt is nog veel beter. Ja, nou, dat is wel zo, ja. Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou een pak suiker aan iemand uitleent. Of een boormachine. Je krijgt het altijd nooit meer terug. Of kapot terug. Het, is ja, het, altijd, ja, ja. Dus het ja. maakt niet uit. Het maakt niet uit. Hey, en, en ja, je zingt al een poosje? Ja, ik zing al heel lang, ja. Inderdaad. Uh, maar eigenlijk professioneel? Professioneel ben ik echt uh, gestart, zeg maar, van 2017. Uh, toen is echt uh, mijn eigen single, zeg maar, uh, gelanceerd. Um, daar wil ik natuurlijk niet mee zeggen dat ik van tevoren niet professioneel was. Want het moest altijd natuurlijk nee, wel... Ik maar dat bedoel ik maar in de, in, de, in de cd's die je uit gaat brengen. Ja, en dat de eigen de, nummers. Ja, ja 2017. Ja. Ja. ja. We gaan hem draaien. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt absoluut niet uit. Het maakt niks uit. <laughs> Kan ik snel meer iets geloven, waar is het fout gegaan? Jij kwam die lening niet te boven, onze vriendschap was gedaan. Jij stapte naar een ander, een ander met Kom je niet zo snel te boven Maar centen weer genoeg Alles is je afgenomen Nu sta je eenzaam in de groep Ik heb veel vrienden in mijn leven Maar die fout heb ik nooit meer gemaakt Had je zelf mijn hart gegeven heb je nu geraakt? Zoals het zelden is, wie het terugbrengt is nog beter. Het maakt niet uit, ook al gaat het fout, geniet toch van het leven. Die leed doet goed, maar zoals het zelden is, wie het terugbrengt is nog beter. Zo, en daar zijn we weer. Ja, we waren even aan het klep <laughs> ja, dat moet ook gebeuren, toch? Ja, ja, ja. Hey, uh, nou ja, op zich... Uh, hey, het is, uh, voor de eerste single is het absoluut niet uh, ik heb daar zeer slecht, zeg maar. Nee, ik heb daar ook echt uh, zeer positieve reacties op gekregen, zeg maar. Maar alle single... Uh, ja, veel mensen vonden het echt leuk. En uh, ja. Ja, ook, ook de tekst uh, die ook voor heel men veel mensen zeg maar, aanspraken. Hè? Want iedereen leent wel eens een pak suiker uit, om ja. maar een voorbeeld te noemen. Ja. Of een woonmachientje of iets wat ze nooit meer terugbrengen. Ja, nou, nee, nee, ja, ja. Ja. Nee, nee, net wat je zegt, hè. vaak krijg je, krijg je het stuk terug of hè, er is iets mee. Eh. Ja, of helemaal niet. En nooit niemand heeft het gedaan. Of, of, of, of niemand heeft het gezien. Ja, ja, zo is het. Ik ken het. Heel herkenbaar. Ja. Heel herkenbaar, inderdaad. Hé, hey. dat gaan we dadelijk ook nog even doen. Want er staat nog een, een tweede nummer op, op de CD-single. Ja, dat een ja, ik had nog een, uh, ik had nog een uh, nummer liggen dat ik al eigenlijk uh, vorig jaar opgenomen heb uh, bij uh, Maarten de Groot en Burks uh, in Enschede. Geschreven door, uh, door Henny Thijssen. En uh, ja, ik, mijn hart ligt eigenlijk bij een ballet uh, wel, zeg maar. Dat vind ik, vind ik uh, zelf uh, prachtig om te zingen. En ik vind het ook altijd mooie liedjes om te horen, bijvoorbeeld in de auto. Ja. Dus... Uh, ja goed, toen hebben we eigenlijk besloten van uh, waarom, waarom geven we hem niet mee als B-kant. Ik bedoel, we zijn nou natuurlijk in de donkere dagen, in de, hè, in de kerstsfeer. En ja, iedereen is toch, vindt het toch wel leuk om dan ook nog een mooi liedje te horen. Ja, ja inderdaad. Hey, ik ga even een, uh, ja, een, eigenlijk een kerstplaatje even tussendoor draaien. Helemaal ja, goed, joh, we zitten uh, in de uh, kerstsfeer. Ja, toch? Ja, toch? Geweldig. Uh, Jannes en Als het straks met kerst. Zal ga dragen. Het jaar wordt geen en je draagt voor taak op oh mijn achternaam. Zullen de klokken, ook net als met kerst weer luwend gaan. Daarom steek ik nu een kaas voor jou aan. Jij geeft mij lief.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 ben ik bij jou, en geniet van ons samen bij de boom. Verpak ik de woorden, die zeggen hoeveel ik van je hou. Het is mijn cadeautje, voor een prachtige vrouw. Als jij mijn ring, straks ook gaat dragen. Ja, wordt geef en je draagt voortaan ook mijn achternaam. naam. Zullen de klokken ook net als met kerst weer luiden gaan? Daarom steek ik nu een kaas voor jou aan. Dan zullen de klokken ook net als met kerst weer Daarom steek ik nu een kaas voor jou Hé, hey, dat was je dan. Jannes, en als het straks met Kerst. Hoe, uh, hoe uh, ga jij je kerst vieren, Frans? Ik uh, ga mijn kerst vieren. Altijd natuurlijk met uh, mijn gezin. En uh, ja, het is zoveel mogelijk familie natuurlijk. Nou ja. En veel eten, drinken. Ja, daar altijd. Hè. Of lekker eten. ga jullie ook nog samen met het gezin ergens uit eten? Ja, we gaan zeker nog ergens uit eten. En uh, ja, ik bedoel, de vrouw die kookt natuurlijk het hele jaar door al. En uh, ja, voor haar is het natuurlijk ook kerstmis. En ja, lekker ergens anders en uh, gezellig eten vind ik ook altijd wel leuk. Ja, ja. en. Uh, ga je ook nog iets, iets speciaals? Gaan je nog op vakantie? Of, uh, nee, ik heb niks, niks speciaals. Geen wintersport? De, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Wintersport heb ik. Uh, een aantal jaren geleden heb ik daar een, een ongeluk mee gehad. Eigenlijk uh, nog niet eens, met misschien met twee of drie kilometer per uur... Ja. heb ik een uh, ski over mijn hoofd gehad... Uh, waardoor heel mijn, uh, mijn hoofd open was. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb, er gebeuren de raarste dingen eigenlijk, zeg maar. Ook, ook vanuit stilstand uh, ja. zelfs al. En, ja, Ik vind het gewoon gevaarlijk. En uh, ik heb wel voor de verantwoordelijkheid, zeg maar... dat, nou. ik, die, uh, dat ik die toch niet meer uh, kan, uh, kan lopen. Dus uh, liever een beetje skiën. Euh, zeer zeker, <hijen> uh, apper <laughs> is altijd wel leuk Maar ja. Uh, ja, ik lig natuurlijk uh, ja, Lekker op mijn gemak in de zon Vind ik, vind ik toch nee. weer iets uh, Prettiger als uh, Mezelf moe maken op de wintersport Oké, okay. hey, nou ja Dan gaan we eventjes naar de, ja, de nummer 2 op, op de single, Leugens Ja, Leugens, uh, geschreven door Henny Thijssen Ja Henny Thijssen kennen we ook allemaal Dat Ja, de is, meeste, uh, meeste hits ja. van Tino Martin en uh, Hazes Ja, ja uh, zeker klopt uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, en een, een nog bekendere uh, artiest. Ik heb hier nog wat artiesten gehad in de studio die, uh, ja, waar hij ook voor schreef. Dus ja, het is uh, een, een bekende. Uh, ja, hij heeft pas geleerd. Hij heeft eigenlijk. Ja, de Buma ja. Award heeft hij uh, gewonnen. Dus uh... ja. hey, uh, we gaan hem draaien, denk ik. Toch? Leugens. Ja, leugens. Ja, toch? Even kijken, als hij wil, <laughs> Ja, hij wil. <laughs> Vergeven, ben niet te ver gegaan geloof toch niet in leugens ze doen je maar verdriet ik dacht het waren vrienden we dronken wat spontaan maar wat ze nu vertellen dat is de waarheid niet Ik zou denken, ik deed toch echt iets fout Het bleef alleen bij praten Waarom geloof je me niet? Door onzin gaan verliezen Mij niet meer vertrouwd Als je door al die verhalen Uit de tuin gezogen zei haar steeds Hoe gelukkig ik was met jou Het is allemaal gelogen Had niets met een andere vrouw gezogen. Ik zei als dit hoe gelukkig ik was met jou. Oh, ik zei als dit hoeveel ik hield van jou. Ja. Leugens. Ja, leugens. Ja. Hij ik, ik ik sorry. Ik, ik moet zeggen, het is een, uh, ja, een lekkere bellet. Ja, een, toch een warm nummer, ja. vind ik. Ja. ja, ik vind hem ook wel uh, eigenlijk een beetje voor deze tijd. Ja, dat, is, dat was eigenlijk ook de bedoeling. Dat we hem uh, toch eigenlijk net uh, met die war, of ja, uh, donkere dagen... zeg ja. maar, uh, toch uh, een warm nummer meegeven. Ja, nee, maar dat is... Uh, ja perfecte timing. Ja, ik hoop dat hij uh, ook uh, genoeg aandacht uh, krijgt, zeg maar. Ja, nou, dat hoop ik ook. In ieder geval uh, sowieso de hele cd-single natuurlijk. En uh, ja, ik ga nog even een kerstnummer draaien, want uh, we moeten ook nog even iemand bellen. It's Christmas. Ja, en dat doen we met uh, Michael Meesters en hij heeft het over met kerst thuis te zijn. Toppie. Toppie. Gouden lichtjes in elke boom. Kinderen die sleeën, veel liefde onder de misteltoon. Kerstklokken geven heldere klanken diep in de nacht. En zeggen mij dat, mijn thuis op me waard. Te zijn. Het mooiste geschenk dat er is Een tijd om te prijzen Mijn hartje zal wijzen Naar hem die zo mis Met kerst thuis te zijn Familie en vrienden dichtbij Je bent dan bevangen Voor een groot verlangen om samen te zijn Knisterend haatvuur, u Heel veel te wensen Voor jong en oud Dagen van vrede Knuffels van mensen Waarvan je houdt Kaarsen die branden Voor alle mensen Die elders zijn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 Thuis te zijn. Nou ja, dat, uh, dat zijn we ook. Ja, toch? mooie muziek toch? <laughs> ja, dit was uh, Marco Meesters. Ja, we proberen Peter Beentje te bereiken, maar uh, ja, dat gaat nog niet lukken voor ons. Dus uh, gaan we gewoon lekker verder. Uh, ja, ga door het vuur voor jou. Ga door het vuur voor jou, voor jou. dat klopt. Het uh, is mijn tweede single, uh, geschreven ook weer door uh, Henny Thijssen. Ja. En. Uh, ja, ook een ballad. Dus uh, mijn eerste singeltje was echt een, uh, een lekker up-tempo nummertje. En ja, om, zoals ik al zei, uh, mijn hart ligt echt bij een ballad. Ja. Dus uh, de tweede single is echt een ballad uh, geworden. Ja, je vindt je eigen, uh, zeg maar, voor je gevoel ook echt een zanger. Nou, ik zing gewoon zelfs, uh, zelf uh, heel graag een ballad. Uh, Omdat ja. dat nou Nederlandstalig is of Engelstalig. Bijvoorbeeld uh, Home ja. van uh, Michael Bublé of Lost. Ja, vind ik geweldige nummers. Ja. Maar ook van Andrea's, Dus zeg maar een uh, mooie bellet. Uh, vind ik uh, vind ja, want, uh, Zing jij ook Engels? Of? Ik zing ne Nederlands en Engelstalig. Ja. Oké. Okay. Inderdaad. Ne dat is ook allemaal uh, Engelstalig ook op YouTube te vinden? <laughs> uh, nou ja, ik heb, uh, ik heb, uh, in het verleden heb ik ooit uh, een, uh, uh, een aantal liedjes opgenomen bij, uh, bij Welen van der Heijden. Dat was allemaal uh, eigenlijk heel snel en niet echt uitgemixt. Uh, gewoon gewoon voor, de, voor de fun, spontaan eigenlijk in elkaar gezet. En uh, die staan wel op, uh, op YouTube, ja. En dan, uh, dan heb ik het over Never Fall in Love okay. van Tom Jones. Die had ik eigenlijk nog nooit gezongen als alleen vanuit uh, een papiertje in de studio. En uh, ja, ik mag zeggen, het, uh, het, klinkt, uh, het klinkt aardig. Nou, gaan we eventjes naar de... Ik wil alleen maar jou. Toch? Of nee, ik ga, ik ga door, het het door het vuur. vuur. Nee. Ga door het vuur van jou. <laughs> door het vuur. Schuif de gordijnen open, zie hoe je ligt te slapen. De nieuwe dag breekt aan. Loop voorzichtig naar beneden, weet dat je het fijn zult vinden. Als je wakker wordt, een ontbijtje klaar zal staan. We zijn al zo lang samen en elke morgen voel ik weer. Met jou gaat het nooit meer mis. Als je mij hebt gegeven Alleen de liefde kan overleven Als geluk Niet vanzelfsprekend Is Ga door het vuur Voor jou Omdat ik zoveel Van jou Je nam de onrust Weg bij mij In alles wat je zei You're not in any me and me Met jou en mijn gedachten, mijn leven draait om jou. Wat je leest in mijn ogen, al zeg ik het dan niet. Dat ik niet weet wat ik moest doen zonder jou. We zijn al zo lang samen en elke morgen voel ik weer. Met jou gaat het nooit meer meer.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 tegelijk Maak om alles weer te boven Want je bleef in mij geloven In jouw armen Vond ik wat ik nodig had ik Ga door het vuur voor jou Omdat ik zoveel van jou hou Je brengt het beste mij naar boven Want je bleef in mij geloven ik ga door het voor jou. Ja, heerlijk nummer. Ja. Ja, ik moet er even. Je <laughs> moet er even in komen. Nou ja, ik, ik moet even gelijk kijken. Want ik heb, ik heb hier natuurlijk dit riedeltje. We gooien eigenlijk een beetje alles aan elkaar. En, uh, <laughs> ja, maar dat is meestal spontaan. spontaan toch? Uh, nou, ja, nou ja, zo is het. Uh, uh, ik moet ook even kijken of, uh, of ik nog kan gaan bellen, maar. We gaan in de eerste tijd aan jou besteden. Uh, dit was dus. Uh, uh, Ga door het vuur voor jou. Uh, een heerlijke uh, bellet ook. Uh, ja, kan je daar nog iets aan, uh, iets aan toevoegen eigenlijk? Nou, ik kan aan toevoegen dat ik. Uh, ik heb er een hele mooie clip bij gemaakt. Uh, Waarin mijn vrouw meespeelt. Dat is misschien wel leuk om te weten. Dus uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, mijn gevoel ligt er echt. En uh, ja, als ik hem live op het podium zing, uh, krijg ik vaak nog uh, ja, vaak te horen zeg maar, dat, die, dat ze hem live mooier vinden nog. Dat, dan toch meer, dat de warmte meer overkomt ja, ja. Zeg maar, uh, als, als vanuit de plaat. Ja, ja is, kijk, ik zeg altijd een, een, een cd, ja, het is een opname. Het is, het is allemaal een beetje wat mooier gemaakt eigenlijk als, ja... ja maar ook, dat het live is natuurlijk. Ja, klopt. Maar ook het, ook het, het, het, het idee, zeg maar, dat je... Dat je als je, Hoe vaker je hem zingt, hoe makkelijker je hem gaat zingen. Ja. En hoe meer ja. gevoel je in iets kan leggen, zeg ja. maar. En, ja, dat, dat vind ik vaak heel belangrijk. Een, een liedje... Uh, opnemen in de studio wil niet altijd zeggen dat hij op, op zijn best is, vind ik. Nee, nee, nee klopt. Nee. En, na gelang de tijd, dan uh, ligt hij lekker zeg maar, uh, op de tong, om het zo maar te ja. zeggen. En dan, uh, ja, dan zing je hem vaak uh, weer net even iets anders dan dat hij op de plaat uh, staat. En, ja. ja, dat is gewoon mooi. Nou, want ja, uh, wat, uh, uh, ja. Nee, je, zegt, uh, je vrouw zit er in de club? Ja, die, uh, we hadden eigenlijk iemand... Uh, wilden we inhuren daarvoor. En, maar ja, die vond ik nogal vrij prijzig. 500 euro exclusief btw. En dan ja. nog de kilometers erbij, zeg maar. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik vond ze niet eens zo mooi. En ja, <laughs> en uh, toen, had ik toen kreeg ik een foto doorgestuurd... Van, van degene wie die clip toen maken, maakte. En uh, ja, ik had eigenlijk zoiets. Mijn eigen vrouw is veel mooier als die, joh. En die hoef ik helemaal niks te betalen. Ja, die, die, als we straks wel gaan eten, dan is het goed. Ja. Ja. En uh, ik vond het eigenlijk wel een mooie eerbetoon ook om... Uh, om mijn vrouw zeg maar, uh, daarin te betrekken. Ja, ja inderdaad. Want uh, heb je eigenlijk ook nog uh, eigenlijk iets geschreven... dat je zegt van, ja, dat, dat, dat, nee, dat, dat richting mijn vrouw, zeg maar? Nou, volgens, uh, volgens hen, uh, zeg maar, die, die had wat zitten speuren op, uh, op mijn Facebook... En uh, toen kwam deze tekst uh, eruit te rollen. Dus ik weet niet waar hij de inspiratie vandaan heeft gehaald. Of dat hij mevrouw bekeken heeft. Of, of, of, of iets waar hij het uh, vandaan heeft getoverd. Ik weet het ja, niet. Maar... Ja, ja, sommige mensen hebben een, een, een, een leving zeg maar. Ja, hij had, uh, zoals hij toen zei, uh, had, hij een, uh, had hij op Facebook had hij bekeken. En uh, daar had hij de inspiratie vandaan gehaald om uh, dit nummer te schrijven. Nou, dan gaan we dus uh, naar de volgende nummer van jou. Uh, ik wil alleen maar jou. Ja, ik wil alleen maar jou. Uh, mijn voorlaatste single. En, uh, voor mij tot nog toe uh, een van de beste singles die ik, uh, die ik gemaakt heb. En uh, ja, Ik hoop uh, toch dat uh, alleen maar liefde er nog overheen gaat. Dan is het alleen maar, uh, alleen maar beter nog. Nou, uh, laten, we, laten we zeggen dat deze voor je vrouw is. Ja, helemaal goed. Toch? Frans vader in. en ik wil alleen maar jou. ZANG Ja stapel gek, hoe bestaat het? Ik heb geen grip bij alles wat. Maar jou oh -oh -oh -oh. Wil jou vannacht bij mij Alleen maar ik en jij Neem niemand anders om ons heen Ja, wil alleen Dat was hij dan? Ik wil alleen maar jou, ja? Dat is toch ook een, een heerlijk nummer? Frans. Ja, geweldig nummer vind ik zelf. Ja, ik bedoel, dat uh, het zou zelfs nog uh, met een carnaval uh, gedraaid kunnen worden. Nou, hij doet, het, uh, hij doet het nog steeds heel goed, dus uh, hij komt regelmatig op de radios nog voorbij. En uh, ook als ik hem uh, zeg maar in mijn repertoire uh, zing, dan uh, ja, ze het gaat steeds beter. Ik wil alleen maar jou ja. en dan. Vraag ik of ze meezingen en dan zingt, zingt de publiek, die zingt de rest. Ja, dat is uh, nou ja, een goede optie voor uh, februari. Uh, ja, misschien wel. Uh, carnaval uh, overal klinken. Het um, uh, laatste nummer wat ik hier heb staan. Uh, in dit mooie café. Uh, ja. is, dat, is dat spontaan opgekomen omdat je toevallig in een café uh, was? Of? Uh, nee, de bedoeling was er eigenlijk van om, uh, om het toch. Uh, ja, ook weer een beetje zeg maar, uit te brengen voor uh, ook een beetje carnavalsfeer. Zeg maar. Dus echt een, ja, een, een vrolijk nummertje, wat eigenlijk iedereen mee, heel snel mee kan zingen. Ja. En, want bij carnaval zit natuurlijk, er is er natuurlijk ook wel veel werk te doen uh, met carnaval meestal. Dus ja, daar wilden we eigenlijk ook mee pikken en uh, ja, daar hebben we in dit mooie café van, uh, van gemaakt. Oké, okay. en, en wat, wat zijn jouw toekomstplannen eigenlijk? Mijn toekomstplannen is uh, ja, zo snel mogelijk het album uh, te maken. Zeg maar. en, uh, ja, ik kan verklappen dat uh, in maart uh, de volgende single al weer uitkomt. Met ook jawel, een B-kant erbij. Omdat okay. we dan heel kort tegen Moederdag aan zitten. Zeg maar, uh, ja. gaan we ook een Moederdag liedje erbij uh, stoppen. Okay. Dus en, uh, een tipje van de sluier was dat. Ja, een tipje van de ja. sluier. Dus, uh, nou, ik maak het de laatste tijd uh, vaak bekend. Normaal doen ze het niet. Maar uh, ja, in maart komt uh, vannacht uit ook een up tempo nummer. En als B-kant uh, een moederdagliedje Mama. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, een uh, moederdagliedje. eerste nummer wat je, wat je uh, uit gaat brengen. Uh, dus de A-kant. Uh, waar moeten we dan naar denken? Een up-tempo? Een up up uh, up zomerse ja. zomers melodie? Jazeker. We blijven even net even toch doortimmeren op die up-tempo nummertjes. En uh, gewoon omdat dat. Uh, ja, toch goed valt bij het publiek. Eh, ook met de optredens. Eh, ja niet iedereen zit natuurlijk te wachten op een saai als iedereen plezier wil maken natuurlijk. Ja. Kijk, een, een mooi liedje is natuurlijk heel mooi... Eh, om, om te horen. Maar dan moet het ook echt bij eentje blijven, zeg maar. Of, eh, ja. We gaan het meemaken. Helemaal ja, goed. In dit mooie café. Frans van Adeghem. Zint iedereen nee, het maakt niet uit waar je vandaan komt. wie Je bent of waar je weer stond in dit mooi. Zit ik te wachten Geen idee wat ik moet doen Je zou me al die tijd afbellen Toen je vertrok met al mijn poen, Ik kan met jou geen afspraak Café. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, naar de, de klokken van 6 uur toe, Frans. Dit was ook het tevens het laatste nummer. En uh, ja, voor jou zou ik zeggen uh, dankjewel voor de komst hier naartoe. Daar nou, niks te studio. danken. Graag gedaan. En uh, ja, ik, ik, ik, ik zie je graag de volgende keer terug. Alleen dan uh, hoop ik een beetje minder hectisch. Maar <laughs> Komt helemaal goed, helemaal geen probleem. Hey, uh, ja, Goede reis terug. Dankjewel. Kunnen mensen jou nog ergens vinden? Ja, natuurlijk. Uh, ze kunnen mij vinden op uh, Facebook natuurlijk. En uh, ja, ook via mijn eigen website www.fransvanadrichem.nl ah, Oké. Okay. En uh, natuurlijk op Facebook. Hè? Ja, Facebook ben ik uh, Altijd, heel... uh, altijd ja. te bereiken. Ja, zeker. Ik zou zeggen, tot ziens. Ja, tot ik wil de luisteraars nog allemaal natuurlijk een uh, hele fijne kerst. En een uh, supergezond uh, 2020 uh, toewensen. En jou natuurlijk ook. Dank je wel. En dat uh, geldt voor jou ook natuurlijk. Komt helemaal goed. Hey, Dankjewel. Tot de volgende keer. Oké, okay, doei, doei. doei doei. Doei doei. En dan gaan we weer een keer terugrijden. Ja. Zie je even. En stuur je allemaal fijne dagen. En